Op het voorjaarscongres van de VVD hebben de leden een motie om de hypotheekrente aftrek te versoberen verworpen. De motie was ingediend door de jongerenbeweging G500, die de aftrek wil beperken tot 33%. De jongeren zijn massaal lid geworden van VVD, CDA en PVDA om de gevestigde partijen van binnen naar te veranderen. Ze mochten nu om procedurele redenen nog niet stemmen, vanaf 1 juli mogen ze dat wel. De G500 verwacht op het VVD-verkiezingscongres in augustus een ruime meerderheid te behalen. De A12 bij Zoetemir is in de richting Den Haag afgesloten na een verkeersongeluk. Een motorrijder en een auto kwamen met elkaar in botsing. Daarbij raakte de motorrijder gewond. Het verkeer kan via de vluchtstrook langs de plaats van het ongeluk rijden, maar er is wel een file ontstaan. De ANWB raadt mensen aan om te rijden. Morgenmiddag om drie uur wordt bekend wie de nieuwe president van Egypte wordt. De strijd om het presidentschap gaat tussen Mohamed Morsi van de Moslimbroederschap en oud-premier Ahmed Safik. Ze hebben allebei de overwinning geclaimd. De uitslag zou afgelopen woensdag bekend worden gemaakt, maar dat werd uitgesteld. De kiescommissie had meer tijd nodig om klachten van de kandidaten te behandelen. De nieuwe Griekse premier Samaras heeft een geslaagde oogoperatie ondergaan. Die ingreep was nodig omdat ze netvlies losliet. Samaras mag morgen weer naar huis. Zijn minister van Financiën Rapanos moet nog in het ziekenhuis blijven. Hij werd gisteren vlak voor zijn beëdiging onwel en werd met spoed opgenomen met klachten over buikpijn, duizeligheid en misselijkheid. Volgens een artsen gaat het intussen weer beter met de 65-jarige Rapanos. Het tennis toernooi in Rosmalen is gewonnen door de Russin Nadja Petrova. Ze versloeg in de finale de Poolse Ursula Radwanska met 6-4, 6-3. Bij de mannen won de Spanjaard Ferrer eerder vandaag in de finale van de Duitse Petschner. Het weer wisselend bewolkt, de meeste plaatsen droog, 20 graden in het zuiden, 17 aan de kust, morgen regen en dan is het ook kouder. Dit was het NOS Journaal.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 En nog steeds op elke dj dat het um, stu-stu-studio is. Nou ja, ik heb hem vaak genoeg gehoord en nog steeds is het niet zo. Veel Collins bij ZFM, stu so, stu so, studio En goedemiddag, een nieuwe entertainment view. De zomereditie. Nou ja, echt zomers kan je het dan ook weer noemen. Het is, ja... Het is nog steeds geen 25 graden. Wat we, wat we nou heel graag willen natuurlijk. Ik heb gelezen dat volgend jaar weer volgende week wel iets beter zou gaan. Maar... Nou ja, laten we het hopen. Ja, vorige week had ik het om deze tijd nog een beetje hoop om door te gaan op het EK. En vorige week zondag was het dan zover. Nederland, Portugal. Ja, en ik zeg je eerlijk, ik had geen stem meer over. Helemaal na die 1-0... Voor Nederland, Rafael van der Vaart. En toen kwamen de Duitsers ook nog met 1-0 voor. Iedereen had nog hoop. Maar na 20 minuten had ik geen stem meer over. Omdat ik alleen maar zat te schelden op, uh, op de coach en op de spelers. We verloren helaas met uh, 2-1. En ja, eerlijk is eerlijk. Ik, ik ben een beetje klaar met uh, het EK. Ik denk ook een beetje de rest van Nederland, wat ik heb gehoord. Natuurlijk zijn er nog wel een paar mooie wedstrijden vanavond bijvoorbeeld. Port of uh, wat is het, Spanje Frankrijk. Ook leuk om te zien natuurlijk. Maar het echte EK... Nederlands weertje Ja dat zit er toch niet meer in Dus dat is wel, uh, wel jammer Ik heb gewoon heel erg zin in de Tour de France Er zitten een paar talentvolle Neder Nederlanders in Robert Gezink. En natuurlijk Johnny Hogerland Ken je hem nog? Vorig jaar was het wel de held van de Tour er Reed een tijd in de bolletjestrui En hij kwam in het nieuws Omdat hij was aangereden door een auto En in de prikkeldraad uh, belandde nou, iedereen had het erover. Je zag ook foto's dat er enorme sneeën op zijn, uh, op zijn benen zaten. Hele wereld had het erover. Laten we hopen dat hij dit jaar uh, wat beter doet. Ja, wereldnieuws. Zo kan ik het wel noemen. Want woensdag was het er weer. Het NK banden verwisselen voor vrouwen. Melanie van Rossum uit Amersfoort won. Ben je natuurlijk benieuwd hoe lang ze erover deed? Nou, ze deed er in totaal twee dagen over. Nee, natuurlijk niet. Twee dagen. Dat lijkt me een beetje raar. Ze wonnen in een recordtijd van 3 minuten en 24 seconden. Ze won een fantastische roze krik. En een jaar lang een auto van de sponsor. Zo steek je nog wat op. Zometeen een zangeres die deel uitmaakt van, uh, van deze band. Ken je ze nog? Ja, het is Vravish en één zangeres uit, uh, uit de groep heeft een nieuwe single uit. En wat is die te gek zeg. Wie het is hoor je zo meteen naar John Mayer. Dit is Perfectly Lonely. some Zandvoort Sam wordt met de nieuwe van Eva Simons. I don't like you, Eva Simons. Ken je misschien nog wel van Ravish? Ik liet net een, uh, stu Ik liet net een stukje horen. Um, zij wonnen in 2004 het programma Popstars the Rival. Voor de rest was het geen succes wat ze hadden gedaan, maar... Uh, Even Simons doet het er erg goed. Hij hit met A4Jack gehad en dit is zijn nieuwe single I don't like you op ZFM. Je luistert naar Entertainment for you. Uh, met straks natuurlijk Popser Henry. Hij vertelt ons wat er allemaal is gebeurd op Showbiznieuwsgebied. nieuwsgebied. Wat staat er nou in de hitlijsten van Zwitserland? Je hoort het ook straks de favoriete plaat van een collega ZFMer. Een nieuw item. Vorige week trapten we af met Albert Jan Vos. Zijn favoriete plaat aller tijden was van Marvin Gaye. Let's get it on. En wat was die fijn zeg. Met deze week. Wat is de favoriete plaat aller tijden van collega Roy van Buringen. En zometeen Rudy's Nederlands hoekje. Elke week een interview met een artiest die een nieuwe single uit heeft. Met deze week Rita Young. 50 jaar buneervaring. Interessant dus. Je hoort het zo na keen. Dit is Again and Again op ZFM. Was it real time, or was it just in my mind, or was I just a ghost passing through you? Clinging to the wreckage, till I got the message, hanging at the edge of the room. Guess that was the way all along. DFM, again and again. We gaan door met het volgende. Rudy's <lacht> Nederlands hoekje. Rudy's Nederlands hoekje. Ja, het is tijd voor Rudy's Nederlands hoekje. Elke week een artiest hier in de uitzending die, uh, ja, die gewoon zingt. En dan uh, altijd uit Nederland, dat is wel de voorwaarde. Met vandaag aan de telefoon Rita Jang. Goedemiddag Rita. Ja, goedemiddag. Hoe gaat het? Ja, het gaat heel goed. Nou, dat is goed om te horen. Ik, ik neem aan met jullie zender ook. Nou, um, volgens mij wel, ja. ja? Tenminste, ja, wat, ik, wat, ik zelf meemaak, wat ik zelf meemaak wel... Ik las, ja. ik las op je site, mag ik jij of uh, moet ik u zeggen? Ja, nee, zeg maar jij <laughs> Oké, okay, gelukkig Ik las op je site, 50 ja. jaar bühner ja, Nou dan ja. durf ik niet te vragen hoe oud je bent ja, Maar nee, hoe? Ik ben al begonnen voordat ik geboren was hoor Oh, is dat? Ja <laughs> <laughs> Maar hoe houd je dat vol, 50 jaar? Ja, nou ja, het is natuurlijk... Uh, uh, als, als je iets graag doet, dan kan je dat natuurlijk wel makkelijk volhouden. En uh, ja, ik, ik heb van mijn hobby mijn werk gemaakt. Ja. En uh, dat is natuurlijk alleen maar leuk als je, als je dat uh, zo lang kan vol blijven houden... dat je gezond bent. Want u zegt, u hebt van een ho uw hobby uw werk gemaakt. Wanneer ja. is die omslag geweest dan? Uh, nou, die omslag die is uh, eigenlijk uh, ja, gekomen in de jaren zestig al. Zo. Ja, toen was ik nog lang niet geboren. Nee hè? Stuk... Nee. Maar ik, heb, uh, ik ben als 17-jarige begonnen. Oké. Okay. En uh, ik heb uh, ja, uh, als duo in orkesten en, en, en al dat soort dingen. Als duo hebben we de Grote Prijs van Nederland gewonnen. Oké. Okay. Dat waren de Fender Talentejachten. En uh, Jos Brink was toen nog een, een rookie en die heeft ons toen de prijs uitgeraakt. Dus <laughs> Oké, okay. oh, grappig. Ik hoop te praten Ja, ja, ja. <laughs> Want wat is nou uw genre? Ik, hoor, ik lees veel over Nederlandstalig, maar um, is dat u, echt uw, hoofd, um, uw hoofddoel, zeg maar? Nee hoor, nee hoor. Je zegt weer u, hè? Oh, sorry, ja, je... Ja. ja Dat geeft niet hoor. Maar uh, ik heb uh, eigenlijk uh, alle, alle genres in me zitten. Omdat ik uh, ja, juist ook in amusementorkesten gewerkt heb. Dus je moest eigenlijk ook wel uh, alle, alle repertoire een beetje in je bol hebben. Dus dat varieert van country en western-Nederlandstalig, Engelstalig en Duitsstalig. Ja, ja, oké. Okay. Ja, of, ja, ja, als, ja een, als een, als een mooie ballad vind ik, vind ik fijn. Maar een Polonaise vind ik ook leuk. Ja, dus van alles wat. Van alles wat, ja. Veel ervaring dus in de entertainment. Wat is nou, wat is nou voor... Volgens jij het belangrijkste? Dat je het over kan brengen op het publiek. Ja. Uh, het, het, het is niet het belangrijkste dat je heel mooi zingt. Er, er zijn natuurlijk fantastische zangeressen in Nederland... ...die geweldig zingen en uh, daar moeten we ook heel blij mee zijn. Maar als je, als je mensen natuurlijk uh, wil vermaken en wil entertainen... ...dan komt daar nog meer bij. Ja. Wat is nou belang... Geef eens één tip, wat is nou het allerbelangrijkste? Uh, dat je je realiseert op het moment dat je optreedt uh, waar je het voor doet. Ja. Voor de mensen die voor je zitten, die ja. mensen dit daar voor op te treden. Dat je het zelf ook leuk vindt is natuurlijk heel fijn, maar het kan ook samen gaan. En uh, ja, je moet vooral naar het publiek luisteren en, en uh, in de gaten houden wat ze leuk vinden. Onderscheid jij je van andere artiesten? Nee hoor. Nee? Nee, ik... ik uh, ik, ik ben Rita Jong en er is er maar één van in Nederland en dat uh, is maar goed ook, denk ja. ik vaak. Maar het is wel zo dat uh, natuurlijk, uh, je hebt artiesten en artiesten en iedereen doet het op zijn manier en, en ja, dit uh, is my way hè. Dus, uh... Is ook een liedje toch? Ja. ja. <laughs> ik had uh, vorige week uh, Gabi aan de lijn, Gabi Escalera. Ja, die heeft mijn nieuwe nummer gegeven. Ja, precies, want hoe zijn jullie met elkaar in contact genomen, gekomen? Uh, bij een optreden van mij. Ja. En uh, ik, uh, ik moest optreden voor uh, de samenloop voor hoop in, uh, in Hoogvliet. Okay. Uh, dat was voor, uh, voor de kankerbestrijding. En um, daar was Gavi ook. Uh, ja. Wij deden allebei mee uh, om, uh, om natuurlijk de kast te spekken, zo heet dat, hè? Ja, ja. dat. Dat is met goede doelen zo en uh, ja, ik hoorde hem optreden en ik heb zelf uh, in het verleden een entertainmentbedrijf gehad en ik, uh, ik kan uh, goede artiesten herken ik wel okay. en, en Gavi is daar een van en uh, ja, ik, ik ben op een hele leuke manier met hem in contact gekomen dus, uh, en, en hem gevraagd ik, uh, ik geef zelf ook shows of hij een keer bij mij in de show op wilde treden oké, okay. dat heeft hij ook gedaan en ja, uh, op een gegeven moment uh, was ik uitgenodigd bij Lee Towers, bij zijn, uh, bij zijn gala, en ja. uh, ik denk weet je wat, ik neem Gavi mee, vind ik wel leuk oké, okay. dus uh, ja, zo krijg je natuurlijk een veel nauwer contact, en dan ga je ook over de dingen praten, en, ja uh, precies uh, toen zei hij dus, dat zijn een heel mooi nummer voor mij geschreven had en echt op mijn lijf geschreven. Waar, waar lijst jij nou uh, normaal? Wat staat er nou op jouw iPod bijvoorbeeld? Waar luister je nou het allerliefste? Is dat Nederlandstalig of toch uh, Engelstalig? Of echt van alles wat? Nou, het is echt van alles wat, ja. Je, ja. Je, kan het, uh, je kan het eigenlijk niet de naam geven. Ik, ik, ik hou wel ontzettend van, uh, van hele mooie ballads. Ja. Maar uh, ik vind het ook fijn om op een, uh, op een podium te gaan staan... en dan de mensen echt uh, een beetje op te zwepen. Ja. En dat had ik ook uh, tegen Gavi gezegd. Ik, ik vind het wel fijn als de tekst op mij slaat... Maar ik, ik hou ook wel van een beetje, beetje temperamentvolle muziek eromheen. En nou ja, die, die, dat is het bij elkaar geworden. Dus ja, dan krijg je toch gewoon een Rita Jong stijl en ja, ja. en ja, dat kan van alles zijn. Ik, ik, ik, reggae hou ik van. Ik hou van uh, ook, ook van hele mooie country. Maar okay. het nou, is eigenlijk van alles. Dus de nieuwe Usher staat gewoon op je iPod? Uh, dat zou kunnen, ja. <laughs> ik denk het niet, eerlijk gezegd. <laughs> Wat nee, staat er? Ik, ja ik echt... Uh, zoveel. Ik hou van soul. Het is echt van alles. Heel breed gewoon, ja. ja. Wat staat er nou verder op het programma? Wat, uh, heb, je, heb je nog optredens? Komt er een, uh, nog een nieuwe single aan? Of een nieuw album? Ik weet het niet. Nou, dat is bij mij nooit van tevoren uh, in te schatten. Ik heb oh. wel uh, natuurlijk ook mijn optredens. Uh, vanavond uh, Zing ik bij iemand die 50 jaar geworden is. En okay. uh, uh, daar tref ik Gavi ook trouwens vanavond. Okay. En dan heb ik uh, ja, diverse optredens. Uh, ik ik, ik ik ook veel op in verzorgingshuizen. Ja, ja. Uh, wat, wat ik gewoon heel erg prettig vind om te doen. Okay. En uh, verder heb ik uh, in de, de evenementen waar ik, uh, waar ik voor uitgenodigd ben. En dat zijn uh, in Vlaardingen de Dag zonder Drempels. Dat is voor de gehandicapten. Okay. Uh, voor, voor de ouderen in het, uh, in het park. Uh, ja, noem maar op eigenlijk. Ja, ja. Uh, heel veel dingen nog voor de boeg. En uh, ook eigen shows weer. Uh. Maar dat gaat in september weer starten. Oké, okay, dat zal ongetwijfeld ook op je website staan. Uh, wel, hoe, uh, wat luidt die website? Uh, dat is uh, Ja. en dan, uh, daar staat alles op. En als, uh, als de luisteraars geïnteresseerd zijn en meer willen weten dan uh, er alleen op de website staat, dan kunnen ze zich gratis aanmelden voor de nieuwsbrief. Die wordt digitaal gestuurd en uh, daar staan eigenlijk alle optredens op. Nou, duidelijk. Ik ga jouw uh, single draaien. Laatste single. Ik leef voor de muziek. Ja. En ik wens je een hele, hele fijn weekend. Dank je wel. Hetzelfde. Ik wens dat ook aan alle luisteraars van jullie station. En natuurlijk ook uh, heel veel plezier met mijn nieuwe single. Dank je wel. Graag gedaan. Hoi. Dag. De nieuwe single van uh, Rita Jan. Mijn leven, mijn leven is muziek. Muziek, het geeft me vleugels en maakt me energiek. Ik ben gelukkig, al valt het mij soms zwaar. Voor vrienden en familie ben ik niet altijd daar. S'avonds leef ik mij weer uit tot de ochtend komt en denkt: als de show weer is gedaan. Nieuwe dans Om mijn muziek met jou te delen En te zorgen dat jij danst En ik leef voor jou Mijn geliefd publiek Want er is niets moois Ik leef voor de muziek In. Net aan de lijn hier bij Entertainment View Rita Young en een nieuwe song Ik, ik, die heet. Ik leef voor de muziek. Meer informatie te vinden via www.ritayoung.eu. Heat it like a sauna, penetrating through your body uh, armor. Rhythmically we massage, uh, with hip hop mixed up with samba, with samba. So yes, yes, y'all. Yo. Yes, you know we never stop, we never rest, y'all. The black and keep the funky fresh, fresh y'all. And we won't stop until we get y'all, till we get y'all, say it. We're station blessing every mind We're crossing boundaries like every day The woppy, bobby, bobby, even the R and the B We got, we got Time magnifications Time magnifies like every day oh, Yes, yes, y'all yo. You know we never stop, we never rest, y'all The black and bees will keep the folkie fresh, y'all And we won't stop until we get y'all Till we get y'all Say it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 Lekker, lekker. Helemaal met dit uh, weer. Ik vind het nog redelijk zijn. Het is een beetje fris, maar er staat een klein windje. Maar we beelden ons allemaal in dat de zon volop schijnt. Zit zitten op het strand met een lekker cocktailtje. Je luistert naar de Black Eyed Peas. Masque nada. Ja, ik zit even met een dingetje. Jeroen van der Boom heeft een nieuwe single uit. Kom maar op. En die gaat zo. ik denk dat je wel redelijk beeld hebt hoe dit liedje, hoe dit liedje gaat. Nu is er een, een, een dingetje. Ja, zo kan ik het wel noemen. Ik, um, ik gebruik heel veel Spotify. En Spotify is een programma waar je gratis um, muziek kan streamen. Dus kan je over echt miljoenen nummers kan je gewoon uh, luisteren. En um, net voordat dit nummer uitkwam, stond hij dus ook op Spotify. Hier, Roen van der Boom, kom maar op. Precies onder dezelfde titel. En um, die heb ik toen... Uh, gedraaid hier in de uitzending onder de naam van de nieuwe Jeroen van der Boom. Maar die klinkt dus heel anders dan de uiteindelijke single, kom maar op. Nou, ben je benieuwd hoe die, hoe die, hoe die, hoe die is? Die gaat zo. Als een klein kijk. Ik wil ik je zoenen, strelen Maar god wat ben je mooi Te mooi om waar te zijn Kan mijn gevoelens niet bedwingen Waar moet ik beginnen ik Wil niet alleen maar vrienden zijn Sinds ik jou ken kan ik alleen Ja, en deze stond dus op Spotify onder de noemer Nieuwe single Jeroen van der Boom. Nou, die is heel anders dan de uiteindelijke versie die echt op elk radio station wordt gedraaid. En als ik eerlijk ben, vind ik deze gewoon leuker. Dus misschien kan jij als luisteraar mij helpen. Wat is nou... De mysterie van dit nummer Jeroen van der Boom. Ze heetten beide, kom maar op. Ik heb een, uh, een app op mijn telefoon, het heet Shazam. En dan kan je, uh, uh, als je de telefoon bij muziek houdt, zegt hij welk liedje het is. En bij beide zegt hij ook, kom maar op. Precies hetzelfde titel, precies dezelfde foto van het hoesje. Alleen deze is compleet anders, maar hetzelfde titel. Dus ik heb op Jeroen van der Boom's site gekeken. Ik heb op YouTube gekeken, ik heb het hele internet afgezocht. Maar kon het antwoord niet vinden. Weet je als luisteraar nou uh, hoe dit is of hoe dit in elkaar steekt? Laat het weten. Dat kan via de Facebook van Entertainment View. Ga je gewoon naar facebook.com, type View En dan kan je het gewoon even uh, uh, opschrijven. Wat nou eigenlijk die oplossing is. En dan gaan wij er even achterna. Nou, laat ik dan de echte versie gaan draaien. En hopelijk komen we dan snel achter. Wat die uh, uh, kom maar op slash lievelingsversie is. Want die vond ik wel eens een stukje leuker. Nou moet ik zeggen dat ik deze ook wel fijner vind hoor. Nieuwe zinger in van der Boom bij CFM. Kom maar op. Je bent zo wild en ongedempt. Zo ongedempt. Je laat mijn hoofd op hol oh, slaan. Je grijpt me met je blik. Ik Mysterie Jeroen van der Boom? Weet je het antwoord? Je kan naar de Facebook van Entertainment For You en schrijf het daarop. En alsjeblieft help me, want ik vind die andere versie misschien wel een stukje leuker nog. Zometeen hier de favoriete plaat van een collega. Vorige week zijn we gestart met Albert Jan Vos. En favoriete plaat aller tijden was van Marvin Gaye. Met deze week, wat is de favoriete plaat van Roy van Buringen? Je hoort het zo naar de nieuwe van Just Stone. Hello. ben ik fan van deze dame. Wat een heerlijke liedjes heeft ze uitgebracht. En dit is haar nieuwe single. Ik heb het over Just Stone. En haar nieuwe single heet... While You're Looking Out For Sugar. Het is tijd voor het volgende favoriete plaat van een collega... Collega ZFM bel ik uh, elke week op met de vraag Wat is nou jouw favoriete plaat aller tijden? Vorige week zijn we gestart met uh, Albert Jan Vos Collega radiomaker en programmadirecteur Zijn favoriete plaat was van Marvin Gaye Waren we heel erg blij mee En vandaag collega Roy van Buringen Roy, goeiemiddag Goeiemiddag Nou ja, presentator van Entertainment View Nu even een uh, pauze ingelast Wat doe je nog meer voor ZFM? Ik doe uh, techniek voor Goedemorgen Zandvoort ik doe wel af en toe uh, verslag voor diverse radioprogramma's, dus uh, ik doe best wel veel voor ZFM. Ja, en natuurlijk bekend als uh, mede van Entertainment For You. Ja, dat uh, klopt. Nou ja, tot zover even over jou bij ZFM. Dan gaan we het over muziek hebben, want daar draait het item natuurlijk om. Ja. Zometeen gaan we de plaat die jij hebt uitgekozen draaien, maar naar welke muziek luister jij over het algemeen? Ja, daar is uh, meestal uh, wel een discussie over. Want mensen denken vaak dat ik, uh, dat ik uh, heel erg van uh, Nederlandstalige muziek hou. Ja. En daar hou ik ook wel van. Maar niet van dat echte hoempapa muziek. Maar meer René Vroger, uh, uh, Jeroen van der Boom, Marco Bussato en, en dat soort muziek. Maar niet echt van die... Uh, Onpapa muziek. Ja, ja. Ik wel op, op, als ik een biertje op heb, af, op, uit mijn dak gaan. Maar dat maar heeft iedereen, hè? Mijn favoriete <laughs> muziek waar ik van hou. Oké. Okay. Dus, en heel veel top 40 luister ik dus. Oké. Okay. En stel je voor, je mag uh, bij een grote radio een programma maken, ZFM dus, en je moet een playlist samenstellen en daar moeten drie nummers in. Welke drie nummers moeten daarin? Nou Rita Jong, met ik leef voor muziek. <laughs> heel goed. <laughs> nee. Het is, het is wel een, een hele lieve vrouw Rita. Toch? Ja, um, ze kan heel, heel leuk praten. Ja? Laten we daarop houden. <laughs> en um, en um, nee, even serieus natuurlijk. Een top drie, wat een moeilijke vraag. Ah, um, zit zo René neefroger in met uh, met. Uh, dit uh, is de moment? Ja, dit is de moment. <laughs> ja. en de reden weet je natuurlijk. Ja, uudrukt. weet ik. is op je bruiloft gedraaid hè? Uh, ja, en ook uh, thuis muwelijks aanzoek. Dus ja, uh, ja zo, zo uh, staat die in het lijstje. En eh. Uh, en uh, Mo Moeilijk hè? Ja, dat, dat is heel moeilijk. We dus <laughs> hadden er wel over nagedacht, maar ik ben een beetje uit mijn hoofd. Okay. Tijdens een film voor volle maan. Ja. Even een liedje gedraaid of uh, gemaakt. Dat heet Vakantieliefde. En dat liedje is heel speciaal voor mij. Oké. Okay. En moet ik dan ook nummer 1 zeggen? Want of... Ja, daar gaan, we, daar gaan we nu heen. Want um, jouw echt favoriete plaat aller tijden. Van wie is die? Ja, dat is uh, van Robbie Williams. Let me entertain you. Ja, wat voor gevoel geeft Robbie Williams. Let me entertain you. you"? Een, een, een knalgevoel. Als ik eventjes niet vrolijk ben. Als je dat liedje opzet, ga, ga ik ook lekker mee zingen en... En uh, ja, ik zeg gewoon niet dansen in mijn kamer tijdens het schoonmaken of zo. <laughs> <laughs> nee, maar dat is echt een liedje die ook bij mij past, weet je. Met de, met de entertainment dingen die ik doe in het land, uh, Op de radio Entertainment for Dat past allemaal ja. bij me. Ik ben een keer op vakantie geweest met uh, Rob Harms en uh, Daniel Leffert. Ja. In Turkije was dat. Uh, drie jaar, vier jaar geleden zoiets. En toen zei Rob Harms tegen mij van... Roy, ja, jij maakt van een entertainmentprogramma. En dat heette toen nog Roy On Air. Ja. En uh, toen zei hij van... Waar gebruik je niet let me and stain you als uh... Als Strogon. Oké. het programma. En toen ben ik eigenlijk, toen, uh, ben ik eigenlijk meteen uh, jingle laten maken met Let Me Entertainer Roy van Buringen. En, uh, en sindsdien ben ik dat liedje eigenlijk ook heel erg gaaf gaan vinden. En dat, dat past gewoon bij me. Nou, hele goede uitleg. We gaan hem draaien. Ik wens je een heel fijn weekend. Ja. En uh, nou ja, perfecte keuze wat mij betreft ook. Oké, okay, nou super. Deel, ik deel het gevoel met de luisteraar. Hé, <laughs> hey, dankjewel man. Oké. Okay. De fijne keuze van collega Roy van Buren. Zijn favoriete plaat aller tijden is van Robbie Williams. Let me entertain you. Zometeen uur twee. Entertainment view met onder andere popstar Henry. Wat is er gebeurd op showbiz Hij vertelt het je zo. En de populairste liedjes op dit moment in Zwitserland. Je hoort zo naar Basto. Thank you.